Uur. Hier een Boekraat met het NOS Journaal. Ambtenaren van de Belastingdienst, het UWV en andere uitvoeringsinstanties van de overheid zeggen dat ze zelden of nooit betrokken worden bij de uitvoering van beleid. In een enquête onder 450 ambtenaren van vakbond CNV zegt twee derde van de ondervraagden dat er niet naar hen wordt geluisterd. Als dat wel zou gebeuren dan zouden veel fouten worden voorkomen, zeggen ambtenaren tegen Nieuwsuur. Velen vinden dat de politiek regels maakt zonder te kijken of die wel uitvoerbaar zijn.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 Rolstoeltennister Diede de Groot is voor het derde jaar op rij winnares van de US Open. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale Yui Kamiji, de nummer 2 van de wereld met 6-3-6-3. De 23-jarige de Groot veroverde in New York haar achtste Grand Slam-titel in het enkelspel. Zondag speelt ze met Marjolein Buis ook nog de finale van het damesdubbelspel. Op de eerste avond van het nieuwe eredivisie seizoen heeft FC Twente thuis met 2-0 gewonnen van Fortuna. Eerder vanavond versloeg Feyenoord Pex Zwolle met 2-0 en won Veen van Willem II ook met 2-0. Het weer, het koelt vannacht af naar 9 tot 14 graden. Op veel plaatsen kan wat nevel of mist ontstaan. Morgen af en toe wat sluierbewolking, maar op de meeste plaatsen vrij zonnig. Het wordt 20 graden op de Wadden en 25 graden in het zuiden. Maandag en dinsdag wordt het tegen de 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.